Bij. ...en mocht u zitten wachten op het belangrijke nieuws in de wereld... ...dat krijgt u natuurlijk als er heel erg belangrijk nieuws is... ...maar het gewone nieuws gaat na deze tweede helft... ...dus kunt u het voetbal gewoon blijven volgen hier op Radio 1. De stand tussen Nederland en Engeland, mocht u het gemist hebben... ...het is nog steeds 0-0 en de tweede helft is er wat vuur in de wedstrijd. Ja, het tempo ligt hoger, er gebeurt meer voor beide doelen... ...er is meer strijd, meer duels en dat maakt het in ieder geval... ...een stuk aangenamer om naar de wedstrijd te kijken. Engeland aan de bal, aan de de linkerkant Met Maguire, die invaller, centrale verdediger. Kwam dus in het team in plaats van de geblesseerde Gomez. Die had maar, uh, heeft maar vijf minuten aandeel gehad in deze wedstrijd. Nederland nu een beetje de problemen gebracht aan de rechterkant. Maar daar komt uh, uh, bijna al heel vrij uit. Dan wordt de bal vervolgens uh, knullig ingeleverd op Promes. Dan staat er een driehoekje van de Engelsen. en loopt Promes nu van het kastje naar de muur. In een poging de bal nog te pakken te krijgen, maar dat mislukt. Engeland aan het bouwen nog altijd met Lingard nu. Lingard combineert met Sterling. Lingard nu naar Rashford. Die heeft zich aan de punten van de aanval laten vallen. Hij probeert de bal nu tussen twee verdedigers van Nederland door te steken. In de hoop dat hij daarmee zijn rechtsback bereikt. Trippier die gebaard, nee, doemde maar overheen. Dan kom ik er misschien wel aan, maar dit was vergeefse moeite. De bal liep over achterlijn voor een doeltrap en die is inmiddels genomen door Nederland. Het is Van Dijk die aan de bal is. En die gooit er maar eens lang op. Dorst eigenlijk wel een beetje kansloze bal. Dat blijkt ook. Want Wolken kan hem wegkoppen. Memphis Depay die was ook trouwens net de andere kant uit aan het lopen. Anders was het misschien een situatie geweest met twee man daar voorin. Nu was Dorst helemaal alleen. Dan kan hij niet veel tot stand brengen. Engeland krijgt een ingooi via Rashford. Dat duel althans. En een speler van Nels Alftal gaat de bal over de zijlijn. Ingooi gaat gebeuren via Trippier. Die zal dat wel ver kunnen doen. Of laat hij hem liggen voor Walker? Nee, Trippier gaat het zelf doen. En langzaam schuift Engeland naar voren met Oxlade-Chamberlain. En gaat die bal van Trippier helemaal terug naar Stones. Stones in de breedte naar Maguire. En Maguire die heeft dan alle ruimte om een meter of 20, 30 weer naar Walker te spelen. Nu zal Engeland zelf ook naar voren moeten walken met een hele lange bal. Die raakt hij niet goed. Die bal raakt hij te veel aan de buitenkant. Dat betekent dat Zoet er weer in eigen 16 meter makkelijk kan pakken. Met dat die sprint van Rose daar aan de linkerkant een compleet kansloze was. Nederland. Nederland gaat eens een aardige aanval spelen. Het vertrouwen neemt misschien wel een beetje toe. Bovendien 10 minuten in de tweede helft inderdaad. Eén ding is duidelijk, we worden ook zeker niet weggespeeld door dit Engeland. Integendeel, tegendeel, 0-0 de stand. Ja, Nederland uh, tegen Engeland, dat is vaak een uh, goed medicijn gebleken. Van de laatste tien ontmoetingen tussen deze twee teams verloor Nederland slechts één keer. 1996 tijdens het EK met 4-1. Maar uiteindelijk won Nederland toch dankzij die goal van Patrick Kluivert. Want uh, dat doelpunt betekende dat Nederland doorging in het toernooi. Overigens, een wedstrijd later werd uitgeschakeld door Frankrijk. Maar daar gaan we verder niet meer over praten. Want dan uh, komen we uit bij Claire Seedorf en zijn gemiste penalty. Oeh, zeg ik het toch. Nou ja. uh, dat is uh, toen geweest. Daarna een uh, serie waarin uh, Nederland vier keer won van Engeland. En vijf keer gelijk speelde. Nu staat het dus nog altijd 0-0 uh, in de tweede helft. Elf minuten gespeeld via een Engelsbeen. Gaat de bal over de zijlijn. Wordt ingooien genomen door Van Aanholt. Veel mensen ver bij hem weg. Aan wie kan hij de bal kwijt? Promes misschien. De biedt zich aan. Daar gaat de bal naartoe. Memphis Depay Terug op Patrick Van Aanholt. Arnold naar Strootman van Arnold nu helemaal terug naar de vrij. Die ontwijkt daar Sterling. Dat is goed. Speelt die Promes in de dekking aan. Een handigheidje van Promes. Die blijft daardoor aan de bal. Strootman aangespeeld. Strootman met een goede paas. Een hatenboer. Maar die laat de bal dan van zijn schoen springen. Waardoor Rose kan overnemen. Rose draait even terug. Dat is verstandig. Want daar heeft hij ploeggenoten bij zich. Lingard nu. Lingard naar het centrum. Maar Dorst zit er bijna tussen. Wat een riskante paas was dat. Stones moest alle zeilen bijzetten. Om daar geen doorbraak te laten ontstaan. Voor Bas Dorst. Nou, de Engelsen die happen even een adem na dat uh, gekke moment. Maar gaan nu door met aanvallen via de linkerkant met Lingard aan de bal. Ja, Jammer net uh, dat die bal niet op de voeten bleef liggen bij Nederland uh, bij Hatenboer. Maar oké, okay, gebeurt. Het is een slippertje. En intussen een uh, overtreding gezien door die Spaanse arbiter. Dat betekent een vrije trap voor Engeland. Nederland moet terug richting eigen verdediging. Er lopen voortdurend spelers warm. Maar wissels zijn er nog niet. Ook weghorst is vol in de warming-up. Krijgt hij bijvoorbeeld nog speeltijd. Gaat hij zijn debuut maken namens Nederland in deze wedstrijd. Zou zo maar kunnen of Justin Kluivert. Voor al die spelers is het heel bijzonder vanavond in Amsterdam. En hopen ze, hopen ze dat Koeman denkt. Ach, laat ik die Kluivert maar even erin gooien. Of laat ik Weggos toch eens uitproberen. Want dan maak je je but, debuut in Oranje. Dan ga je deze dag van vandaag helemaal nooit vergeten. Engeland. Die hebben nu de bal. En staan een paar meter voorbij voor de 16 meter. Maar wel balverlies. Goed werk van Stroopman die de bal afpakt. En dan een paas die kansloos is op Dorst. Wat een rare bal van Memphis. Komt de keeper ook weer uit zijn goal. Wat ook niet nodig is. Maar Nederland kan niet opjagen. Want Strootman wil het wel doen, maar staat er met dorst alleen. En de rest van de spelers staat op grote afstand te kijken. Diezelfde Strootman moet nu terug naar achteren. Memphis Depay is niet van plan om mee te verdedigen. Die laat die aanval volledig aan zich voorbij gaan. En dat betekent dat Nederland het zelf moet oplossen. Strootman is net op tijd terug, maar dan in tweede instantie. Komt daar het schot en de goal. Lingard, 1-0, Engeland. De bal komt niet weg uit de 16 meter. Lingard pikt hem een paar meter daar buiten de 16 op. Schiet hem heel droog in de rechterhoek van Doelman Zoet. De linker voor ons. En zo komt Engeland op een 1-0 voorsprong. Eigenlijk dus uit een aanval van Nederland op een omschakelingsmoment. En dan nog in de rebound is het raak. Oranje op achterstand. Dat is heel vervelend. Omdat je dat gewoon eigenlijk net niet kan gebruiken in zo'n uh, wedstrijd. Waar het zeker niet super loopt. Maar waar je dan uh, hoopt dat je misschien zelf met een uh, marseltje op een 1-0 voorsprong komt. Nou, dat is niet het geval. De voorsprong is voor Engeland. Via Strootman komt die bal bij Lingard. Zoet kan er niet bij. Hij is niet heel ver bij hem vandaan. Maar hij is fel ingeschoten. Er staan wat mensen voor zijn neus. Hij kan er gewoon net niet bij. Hij raakt er misschien nog wel iets. Maar niet voldoende. Engeland op 1-0. Heel ongelukkig voor Kevin Strootman. Want eerst dekt hij door. Probeert hij daar die keeper op te jagen. Die zo ver van zijn doellijn was. Maar Engeland voetbalt zich daar onderuit. Dan krijg je die aanval. Die loopt via de linkerkant. Komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Lingard. Na het uitverdedigen van Altenbenen Strootman... Die er alles aan deed om... Uh... Uh, het weglopen vanuit het centrum van het middenveld goed te maken daar. En dan eindigt de bal precies voor zijn voeten. En uh, kan Lingard uh, binnenschieten. Ja, 1-0 achter. Nu moet Nederland uh, kleur bekennen. Misschien nog wat opportunistischer gaan spelen. Wat meer proberen af te dwingen. acties te gaan maken. We zien uh, nu wat activiteit op de bank. Babel krijgt te horen dat hij er uh, zo dadelijk uh, in zal gaan. In ieder geval moet gaan beginnen aan de warming-up. Er zijn al uh, diverse spelers uh, geruime tijd zichzelf aan het warmlopen. Onder wie Davy Prupper en Wout Weghorst. En ook uh, Nathan Ake. Wie weet uh, dat een van die drie eerst zal gaan worden ingebracht door Ronald Koeman. In ieder geval moet er iets gaan gebeuren met nog een half uur te spelen. Het Engelse gezang, dat uh, wordt massaler, dat neemt toe. En uh, dat heeft alles te maken met die tussenstand. 0-1 hier in Amsterdam. Ja, want je had het net over die cijfers, Jeroen. Het is inderdaad opmerkelijk. Hè? Engeland wint van de laatste 13 duels tegen Nederland er maar één hun slechtste score is tegen Schotland. 1 op 14 en dat zou vandaag even aard uh, kunnen worden. Maar voorlopig staan ze op een voorsprong, Lingard. Dus we hebben eigenlijk altijd uh, het gewoon wel lekker tegen Engeland als we er tegen spelen. We bereiken daar uitstekende resultaten tegen. Dat is bijvoorbeeld anders dan tegen een land als uh, Portugal waar het juist vaak niet wil... De bal nu over de zijlijn. Nederland gaat ingooien. Hatenboer gaat dat doen. Gaat niet al te snel, maar doet het nu wel. En dan komt de bal bij de licht. Wij zijn voor Engeland helemaal niets aan de hand. Want heeft Nederland die bal in eigen verdediging? Schuifelt de Engelsen heel rustig mee. Over het veld. Omdat Nederland probeert aan de linkerkant op te, aan te vallen. Op te komen. Dat gebeurt nu daar via Van Aanholt. Maar het gaat allemaal een beetje in een heel laag tempo. Van Aron terug op Van Dijk. Van Dijk naar de Vrij. De Vrij vindt de licht en zo verschuift het spel naar de rechterkant. Maar kan Engeland zich er op deze manier heel makkelijk op instellen. Gaat de bal via de licht weer terug naar de Vrij. en de Vrij nu met een crosspaas slaat Van Dijk over onmiddellijk richting Van Aanholt. Kan er worden verdedigd door tripje maar valt de bal voor de voeten van Depay. Depay op Promes staat de scheidsrechter even in de weg. Maar dat vormt geen belemmering voor het doorgaan van deze Nederlandse aanval. Heeft Depay de bal te pakken. Een uh, actie van Depay over de breedte van het veld. Gevolgd door een schot. Maar die bal komt tegen de voeten van Stones. En dan kan Engeland uitverdedigen. Babel staat inmiddels klaar om erin te komen. Ook Prupper maakt zich klaar. Dus een dubbele wissel op komst. Als hij Depay nog een keer aan de bal komt. Balletje terug naar Dorst. Geen buitenspel. Dorst op Depay. dan met een schot. Maar die bal gaat over. Via het been van Kyle Walker. Krijgt Nederland een hoekschop. Ja, opportunistisch. En wat meer met het hart. Even het denken uitschakelen. Gewoon aanvallen. Het enige wat je moet zien is het doel van de tegenstander. En ervoor gaan. Dat wil ook wel eens helpen. Maar die hoekschoppen die zijn... Uh... We hebben er twee gezien. Steeds gevaarlijk geweest. Van Dijk natuurlijk weer mee voorin. Daar ook uh, de licht... Borst uiteraard als Depay de bal voorbrengt. Daar is die hoekschop. Kan worden weggekoopt door Rashford. En Engeland krijgt de bal uiteindelijk helemaal weg. En moet Nederland gaan oppassen voor een counter van de Engelsen. Dat doet Stefan de Vrij. Die grijpt hier goed in. En zodoende nu Promes aan de bal. En vervolgens Wijnaldum. Ja, toch een reactie van Nederland hoor. Dat ze nu al twee minuten heel aardig speelt. Wat creëert met Memphis terugleggen. Wijnaldum Wijnaldum. danst met een hakje. Die krijgt die bal daar in de 16 meter. En die ja, kan er eigenlijk niet erg bij. En dan, dan probeert hij hem te hakken. Hij verlengt hem misschien iets, maar te weinig. Waar die bal door het centrum zomaar in de handen van Pickford gaat. Het is wel degelijk een uh, kans voor Nederland. Als uh, Dorstem hier echt vol zou kunnen raken. Dan is het wel een wondergoal. Ja, dat lukt dan ook weer niet. Maar Nederland na die 1-0 achterstand. Uh, gooit er wel een schepje bovenop. En het uh, creëert in ieder geval uh, wat. Alleen het scoort nog niet. Het staat dus 0-1. Lindgaard is de doelpuntenmaker hier in de Amsterdam Arena. Maar door, André Jonker, door die uh, achterstand... is Nederland gaan voetballen, lijkt het wel. Ja, goed, we hebben in ieder geval uh, een paar aardige minuten nu gezien... waarin we aanzetten. Maar dat zagen we eigenlijk ook uh, toen die man in de kleedkamer uitkwamen. Toen ging het ook ja. tien minuten vooruit in een hoger tempo... met uh, meer pasen richting Gover naar Engeland. Wat meer de diepte zoeken ook. Ja, ja en, en dan hoeft het niet altijd uh, precies op maat te zijn. Maar als je hem dan naar voren speelt en je sluit bij... kun je de tweede bal winnen kun je van daaruit ook voetballen. Nou, in de eerste tien minuten na rust gebeurde dat. Het zag er beter uit dan in de eerste helft. Ja, dus wat dat betreft niet een, een helemaal een goede afspiegeling, uh, de 0-1? Ja, die, die, die goal is, het begint eigenlijk bij Memphis... die, die, die helemaal geen uh, reden heeft om de bal te verliezen. Speelt hem diep en dan, dan kansloos voor Dost En dan komen ze in de tegenhaven en dan gaat hij erin. Ja, dat zijn lullige goals. Totaal onnodig. Ja, Stroopman die hem met zijn linker ja? even een, een hakje geeft... lijkt wel, hè, om, als weg, om, om weg te werken. Ja, en, ja, hij, goed, hij, is... heeft, heeft, hij heeft een beetje zijn kont hangen in oranje. Ja, dat het dat niet is, lekker loopt. Dat is dan ook zo'n keten. Hè. Onnodig balverlies. En dan gebeurt er nog van alles daarna. En daarna. schuift is... hij hem echt in de voeten Stroopman, van die uh, ja, Ongelukkig, ja. ja. We gaan kijken hoe het uh, verder gaat verlopen. Deze tweede helft van Nederland tegen Engeland. Het is 0-1. We gaan weer naar de Amsterdam Arena. Arno Vermeulen, Jeroen Gutten. Tempo wordt meer en meer opgeschroefd. Ze zitten inmiddels in de 65e minuut. De Vrij speelt de bal naar de rechterkant op Strootman. Die zich daar aanbiedt. Strootman met een dieptepaas op Dorst. Dorst kopt de bal terug. En hier is Promes. Maar die raakt het lichaam van Walker. Vervolgens Van Arndt met een goede voorzet. Daar komt ook Haterboer. Een vliegende bal ging net over Bas Dorst en Memphis Depay heen. En Dit is wat je wil zien. Dit is wat ook eigenlijk moet. Hè? Een reactie bij die stand van 0-1. En dat gaat nu gewisseld worden door Koeman. Met nummer 7 gaat Quincy Promes naar de kant en uh, komt uh, Ryan Babel in de ploeg. Ja, eerst uh, Davy Prupper. Dus officieel is het Prupper voor Promes en Dorst gaat eraf. En Babel die uh, komt erin. Dorst kijkt om en denkt nee hè. Nummer 9, dat ben ik. En maakt aanvankelijk eventjes een slenter gebaar. Zo van, oh nee, ik wil het maar, dan gaat hij toch maar rennen. Want hij weet, het is volstrekt zinloos om hier de bondscoach te tergen. Heeft één kans gehad dus, zo even met die hakbal. Heeft een heel moeizame wedstrijd gespeeld. Benieuwd wat Koeman daar straks van zal gaan zeggen, over zal gaan zeggen. Het is natuurlijk voor iedereen nieuw. Dorst wil een echte kans, heeft vandaag een echte kans gekregen. Maar... Was uh, lang niet altijd van waarde in het Nederlands elftal. Babel nu in de punt met uh, Depay vlakbij hem Een Prupper uh, vanuit de rug van dat tweetal. Eens kijken wat dat gaat opleveren. Ja, je moet uh, wat proberen natuurlijk als Koeman zijn. Uh, hij heeft wel gezien dat het elftal ontwaakt. En nu uh, moet er ook nog wat beter gevoetbald worden. En als er een kans komt zou het prettig zijn als die uh, goal erin gaat. We moeten voor een doelpunt uh, gaan. Uh, 1-0 verliezen is heel vervelend uh, bij de eerste interland voor Koeman. Er wel maar weinig is met winst uh, begonnen. En hij voorlopig nog niet wij, uh, aan de linkerkant. Nu Memphis mag blijven staan. Memphis uh, lokt daar wel drie tegenstanders naar zich toe. En dan komt die bal bij Prupper. Pru, pru, die natuurlijk in Engeland uh, bekend is bij uh, Brighton of Albion. Uitstekend speelt uh, alles uh, voetbal daar. Ik geloof een kwartier gemist in de hele Premier League. De licht uh, haalt uit met zijn linker. En die bal die hobbelt naast het doel. Matthijs de licht, uh, brutaal. Je kunt toch aan hem echt niet zien dat hij een junior is in vergelijking met al die andere spelers van het Nederlands elftal en ook niet van Engeland. Engeland waar volop wordt gewisseld nu. Welbeck, Vardy en Daly komen in het elftal. Het mag een patiënt kosten. En er gaan de spelers ook van het veld af. Rashford wordt bedankt. Ik geloof dat Henderson naar de zijkant gaat. Maar Of die gewisseld wordt of wat wil drinken. Nee, dat is het laatste. Die zoekt een verversing. In ieder geval, uh, Rashford gaat er sowieso af bij de Engelsen. Lingard. De maken, het de nummer 11 gaat omhoog. Dus zo wisselt Engeland uh, door en ligt het lang stil door al die wissels. Terwijl Nederland juist net gas wil geven met die nieuwe spelers. Maar oké, okay, uh, je hebt niet voor niks al die spelers uh, bij je. Engeland bene 25 spelers gewoon op het wedstrijdformulier. Bij Nederland hebben we er 23. Delielli, het grootste talent van Engeland... Komt uh, het veld in. Welbeck, ook een jongen die uh, natuurlijk uh, goed kan voetballen van United. Terwijl Lingard de complimenten krijgt van zijn uh, trainer Gareth Southgate. Een tikje op het hoofd voor die goal. En we kunnen weer gaan voetballen. Nederland staat achter met 1-0. Het probeert met nieuwe krachten aan te vallen. Maar ook Engeland heeft vers bloed. Eerst uh, Engeland nu aan de bal met uh, Stones. Die kijkt om zich heen. Wordt ingesloten door Babel en Van Aanholt. Van Aanholt. Heeft daar bijna de bal te pakken, maar toch kan er worden uitverdedigd door Trippier. Dat is goed gedaan. Dus uh, aanvallende wijzigingen bij Engeland met uh, Vardy, met uh, Deli Alley en uh, Danny Welbeck er nu in. Spelers van uh, topklasse Alley natuurlijk een uh, basisspeler. Straks tijdens het WK heeft uh, de eerste helft en een groot deel van de tweede helft uh, mogen toekijken. Maar nu dus toch nog eventjes uh, mee mogen doen. Gaat meedoen als er wordt... Uh, Opgebouwd door Nederland. Met de Vrij en met Van Dijk. Die speelt de bal naar de linkerkant. naar Van Anold. Van Aanholt zoekt de combinatie met Wijnaldum. Dat is allemaal kort werk aan de linkerkant. Via Van Dijk wordt de bal nu naar de rechterkant gespeeld. Op de licht. De licht speelt in op Strootman. Strootman bereikt Hatenboer. Hatenboer op Depay. Depay maakt zich los van de tegenstander. Kan nu voorzetten. Maar raakt de bal niet goed. Die eindigt achter Hatenboer. En ook niet bij Wijnaldum. Nu moet Engeland proberen over te nemen. Maar dat is van korte duur. Want daar wordt de speler van de bal gelopen door Hatenboer. Goed gedaan. Dat was Rose die daar weer te pakken had. Zoals hij dat in de eerste minuut ook al had. Nederland met Wijnaldum. Wijnaldum aan de linkerkant zou eventueel van Arnold kunnen aanspelen. Maar uh, onder druk speelt hij toch weer terug op uh, Van Dijk. En zo zoekt Nederland verder. Nederland dicteert, Engeland uh, verdedigt. Dat zijn de verhoudingen op dit moment met de vrije die snelheid aan die bal geeft. Alles gaat net iets harder met meer overtuiging. Maar nu wel mis bij Van Arnold die uh, inpaast. Uh, maar de rebound is voor Nederland. Uh, Prupper speelt die bal in. Maar weer de Engelser tussen Van Dijk. Probeerde met een lastige bal op Babel. Die wordt daar weggekopt door en dan. Uh, Engels aan de bal met Oxlade-Chamberlain die heel goed uh, makkelijk wegdraait. Uh, maar toch nog de bal inlevert bij Prupper omdat Van Aanold hem wel bleef plagen. En dat uh, heeft dan zin. Wijnaldum, Wijnaldum uh, bijna balverlies uh, moet dan naar Van Dijk. Van Dijk, uh, Nederland heeft het aan die linkerkant even niet. Dus uh, zou je zeggen zoek het aan de andere kant doet hij niet. Wijnaldum naar Van Aanholt, uh, weer dezelfde spelers. Nu dan naar Prupper. Prupper kan eigenlijk alleen maar terug naar Van Aanold. Van Dijk, nou toch maar een keer op rechts uh, kijken of daar wat te halen valt. Nou dat doet dan, uh, gebeurt dan nu bij Strootman. Stootman naar de licht. De lichtpaas dan in op Babel. Babel en dan ja goed gelopen door Hatenboer. Alleen Babel uh, had het niet gezien. Hatenboer duikt al bijna achter de verdediging van Engeland. En Babel speelt hem uh, eigenlijk een paar meter erachter dus uh, aan. Verwachtte niet dat hij al zo diep was. Dus rolt die bal over de zijlijn. Komt er een inworp. Ook dat zijn van die momenten dat je elkaar nog niet aanvoelt. Maar dat het wel spelpatronen zijn die rendement kunnen hebben. Met uh, het uh, dynamiet van Babel daar uh, aan de... Overkant en uh, het opportunisme aan de rechterkant bij Hatenboer. Terwijl er weer een wissel van uh, Engeland komt. Dat is altijd wel jammer in die vriendschappelijke wedstrijden. Als je nou toch wisselt, doe het dan met zoveel mogelijk tegelijk. Dan blijven we niet aan de gang. Nu is het Ashley Young die in het elftal van Engeland komt. Hij gaat linksback spelen op de positie van Danny Rose. Wat je wel meteen ziet bij de entree van Babel is dat Nederland een aanspelpunt heeft. Hij is veel balvaster dan Dorst. En van daaruit kun je gaan voetballen, kunnen mensen gaan bijsluiten. En dat is een grote verbetering ten opzichte van de eerste 68 minuten... dat Dorst daar in de punt van de aanval stond. En dan kun je zeggen, ja, dat is uh, niet leuk om te zeggen voor Dorst... want uh, hij ziet dat zelf soms wel anders, maar... Dat is toch wel weer de conclusie die we gewoon kunnen trekken. Heel simpel door het vele balverlies van Dorst in het eerste deel van de wedstrijd. Engeland probeert er nu uit te komen, maar de Vrij zit daartussen. Speelt de bal terug op Zoet. Die speelt hem dan in één beweging door op Van Dijk. Van Dijk ziet Vardy naderen, maar heeft alle tijd om de paas te geven op Depay. En bereikt Depay ook. Depay op de middenlijn. in een duel met Walker. Depay nog altijd met een paar goede bewegingen. Probeert zich dan los te maken. Wordt vastgepakt en dan krijgt hij een vrije trap. Overtreding gemaakt door Oxlade-Chamberlain. Wil Depay de bal snel hebben, slaat. Hij hij hem uit de handen van Henderson. Die is daar niet van gediend. Henderson laat dat uh, Depay nog even weten. Maar Nederland heeft haast. Want het wil gelijk maken. Stroopman speelt in op Babel. Babel weer rustig terug op Stroopman. Stroopman met de paas op Depay. Depay Jammer. uit de draai. Ja, controleert de bal met de borst. Als het lukt, dan schiet hij hem in de kruising. Is een wereldgoal. Maar nu raakt hij de bal half... En hobbelt de bal richting de hoek waar Pickford staat om hem op te vangen. Maar het mogen duidelijk zijn, Nederland gaat er nu echt werk van maken. Ja, ook Memphis is toch wel ontwaakt, is actiever dan in de eerste helft. Het is gevaarlijker rondom hem, ook al speelt hij tegen zoals net één of twee spelers. Dan heb je toch het idee van hij komt er nu wel langs of hij onderneemt iets. En hij schiet inderdaad op de goal. Dus hij is gewoon gevaarlijker geworden. En daar hebben de Engelse problemen mee. Henderson, die hem net even met hem aan de stok had. Dat is natuurlijk ook nog een Liverpool United confrontatie. Memphis Depay die daar natuurlijk voetbalde. Nu Van Aanhold. Van Aanhold kan hem geven aan. Prupper maar kiest voor Van Dijk. Van Dijk. Uh, tempo moet gewoon hoog blijven. Dan spelen ze uiteindelijk wel een keer kapot. Dan uh, valt dat doelpunt wel. Nu gaat die bal naar uh, Matthijs de Ligt. Defensief heeft Nederland uh, prima stand gehouden. Aanvallend uh, lijkt het nu wat beter uh, te gaan. Je hebt helemaal gelijk uh, Jeroen met uh, Babel erbij. Maar dat zagen we ook al in de Interlandse. Na even naar de comeback van Babel bij Nels Elftal. Dat hij daar eigenlijk moeiteloos een uh, plaats uh, verwierf. En uh, toch een paar keer heel knap uh, speelde. Nu Memphis weer uh, goed gedaan. Uh, gebruikt zijn lichaam goed. Uh, Memphis, maar bereikt uh, Babel niet. Die stond er ook in de dekking. Daar waren veel Engelsen uh, centraal achterin om het gevaar af te stoppen. Nu gaat die bal breed bij Engeland. Probeer Nederland te storen met Babel. voorop. staan we nog steeds met 17 minuten te spelen op de klok met 1-0 achter. Door die goal van Lingard in de 59e minuut. Maguire nu aan de bal. De centrale verdediger levert hem in. Aan de linkerkant bij Ashley Young. Young ziet daar Strootman naderen. Speelt hem naar Stones. De, centrale, de meest centrale verdediger eigenlijk. De man in het midden. Stones met een paas op Delhi Alley. En die wordt min of meer... Onder het gras gestopt door Matthijs de Ligt. Vrij trap voor Engeland, een metertje of vijf over de middenlijn. En Engeland heeft geen enkele haast met het nemen van die vrije trap. Ja, een doelpunt maken tegen de Engelsen, dat is geen sinecure. In de laatste zes Interlands hebben de Engelsen slechts één doelpunt geïncasseerd. De twee voorgaande oefenwedstrijden tegen Duitsland en Brazilië. Dat zijn toch geen elftallen. eindigden in 0 tegen 0. Nu heeft Engeland dus de voorsprong te pakken. En ook de bal in het bezit bij Walker en Stones en Stones. Speelt er naar Maguire. Maguire is de man die uh, meestal inlevert naar de linkerkant, naar Young. En dan gaat Engeland aanvallen, Daly Maar die bal wordt hem afgepakt, weer door Matthijs de Ligt. Grote compliment over hem. Prupper met veel risico met die bal buitenkant voet. Dus onderschept door Trippier. Dat had hij beter niet kunnen doen. Die bal moet op dit moment gewoon even in de voeten bij je medespeler. En niet zo'n hele rare buitenkant getrapte bal makkelijk te onderscheppen. Engels aan de bal met Daly Alley. Die een beetje iets meer teruggetrokken speelt dan bij de Spurs. Deze man kan natuurlijk bijna alles. Dat is een... Een geweldige voetballer. Walker, Walker paast die bal breed. Henderson staat er nog steeds in. Kiest voor de linkerkant voor Maguire. Engeland schuift heel langzaam op. Nederland met iedereen bijna nu rondom de 16 meter. Een linie van 5, een linie van 3. En dan Babel en Memphis daarvoor om te kijken of er iets te halen valt. Nu balverlies, alleen de licht paaste iets te snel. En dat betekent dat de Engelsen nog weer een tweede aanval krijgen. Komt die bal, die wordt het centrum ingespeeld. Maar Van Dijk haalt hem weg. Even gewoon maar redden wat er te redden valt. Dus die bal wordt hoog weggetrapt zonder echte richting aan te geven. Dus Maguire brengt dan Engeland in balbezit. Engelsen temporiseren, spellen de bal wat rond. Nederland kan eigenlijk even niet aan de bal komen. En hinkt er dus achteraan. Henderson draait om zijn as. Kijkt om zich heen. Nou, wie kan hij de bal kwijt? Uiteindelijk aan Walker. Walker speelt hem op Trippier. Krijgt hem vervolgens weer terug. En dan kan Nederland opschuiven. Kan Nederland de defensie van Engelsen wat meer onder druk zetten. Walker weet het even niet. Dan terug op de doelman. Nee. Niet naar Pickford. Wel over de breedte naar Stones. Stones gebruikt dan... Um, Welbeck, die zich even laat zakken. En via Welbeck komt Deli Alley aan de bal. Deli Alley, een van de meest spectaculaire voetballers van de Premier League. Alley met een paasje op Oxlade Chamberlain. Oxlade Chamberlain naar de rechterkant op Trippier. Metertje of tien van de achterlijn. Voorzet van Trippier wordt weggehaald door Stefan de Vrij. Bal eindigt in de voeten van Henderson. En zodoende staat Nederland weer even onder druk. Henderson terug naar Trippier. Trippier, wat te doen? Dan toch maar weer een combinatie met Henderson. Henderson loopt door. Had de bal willen terug hebben, maar krijgt hem niet. Want Trippier besluit om om vervolgens oxlade chamberlain aan te spelen. En dan gaat het weer helemaal terug via Walker op doelman Peckford. En gaat Nederland opnieuw proberen om daar die Engelse defensie een beetje zenuwachtig te maken. Om te kijken of er een fout gemaakt wordt. Maar dat gebeurt niet. Ja, die paas van Jong eindigt nu op het hoofd van de licht. En zodoende kan Nederland gaan bouwen met Prupper en Van Aanholt. Ja, Prupper had misschien meteen diep gekund naar Memphis. Die wilde wel, maar de bal gaat naar Van Aanholt. Dus wordt het een wat langzame aanval. Nu wel naar Memphis, maar die staat nu aan de zijkant waar die eerder wat centraal stond. Prupper weer. De bal naar Memphis. Maar Memphis heeft dan een tegenstander in Trippier Die kan hij misschien uitspelen. Maar draait naar binnen. En dan wil hij een paas geven over een meter of 40. Dat is lastig richting Haterboer. Young kan dat verdedigen. Die kopt de bal naar Daly Alley. Die bijna in eigen verdediging even komt helpen. Babel probeert dan voor te checken. Nederland doet er mee. En dan gaat de keeper bijna de fout in. Pikvert. maar die ramt een bal weg. Die toevallig bij Henderson komt. Dat wist hij absoluut niet. En nu krijgt Engeland ook nog een vrije trap. Omdat Nederland een overtreding maakt is die vrije trap snel genomen. Maar Van Dijk is er. En als Van Dijk er is hoef je je nooit zorgen te maken. Ja, je hebt Een uur geleden heb je al uitgebreid beschreven hoe het keepersprobleem eruit ziet in Engeland. Pikvert, misschien een goede balstopper maar geen goede meevoetballende keeper. Zorgt voor heel veel onrust daar achterin. En ik moet nog zien of hij uiteindelijk de eerste doelman zal zijn straks... ...tijdens het WK in Rusland als Engeland het gaat opnemen tegen Tunesië, Panama en België. Op papier een vrij eenvoudige groep, maar... Dat moeten we allemaal nog gaan zien als Engeland zo speelt. Dan uh, zal het allemaal nog uh, lastig genoeg worden. Depay nu aan de bal. Depay in gevecht met Walker aan de linkerkant. Dan speelt hij de bal over de breedte op Prupper. En ligt hier misschien nog een mogelijkheid voor Nederland. Als Prupper haat de boer aanspeelt. Hij moet dan een duel aangaan met Young. Maar dat doet hij niet. Speelt hem terug op de licht. Wel veel mensen van Nederland nu rond het 16 meter gebied. Als de licht dan de bal niet naar voren speelt. Maar op Prupper dan uh, krijgt de licht hem opnieuw terug. Nee het is uh, zoeken, zoeken, zoeken op dit moment. Stand nog altijd 0-1 in haar door die goal van Lingard. En een demarrage nu van Wijnaldem. Toch nog even kijken hoe deze aanval uitpakt. Wijnaldem op Van Aanholt. Langdurig balbezit nu van het Nederlands elftal, Zonder dat Nederland echt bijt. Nee, het is blaffen, maar niet bijten. 0-1 de stand hier in Amsterdam Arena tussen Nederland en Engeland. Hier in de studio uh, analist Andries Jonker. Uh, het predicaat slaapwekkend kunnen we niet op uh, deze tweede helft tot nu toe plakken, denk ik. Nou, nee, ik denk dat de eerste tien minuten uh, zet Nederland aan. Wordt, wordt niet beloond, maar het ziet er beter uit. Dan loop je tegen een ongelukkige tegengoal aan. Ja, nu, nu wordt er weer geprobeerd om uh, toch tot een maken te komen. En dat gezapige... Dat, dat... Te ja. lang wachten met naar voren spelen van de eerste helft. Dat is verdwenen. Er zit ja. veel meer diepte in het spel. Er zit en meer vuur. Ja, maar dat is ook makkelijker. Als je die bal naar voren speelt, kun je aansluiten. Kun je vechten voor de tweede bal. Kun je van daaruit gaan voetballen. Als je alleen maar breed en terug speelt, is er geen vuur te zien. Maar Jeroen Guter zegt, denk ik terecht, blaffen, maar niet echt buiten. Nee, het is nog niet zo dat we kansen creëren. En dan gaat het ook wel om... De kwaliteit die we op het veld hebben, hè, en dat is lastig. We denken met z'n allen dat ze het kunnen, die jongens. Maar de goede keuze maken, de tweede man aanspelen... niet het eerste station aanspelen, zuivere ballen spelen... de goede snelheid, daar zit er nogal wat fout in, hoor. Prupper erin, Babel erin. Is Nederland nu anders aan het spelen? Staat, staat, staat Oranje anders? Ja, goed. Uh, Prupper speelt centraal en uh, brengt wel voetbal. Hè. Wil de bal hebben. Mm -hmm. Babel wil de bal in de voeten hebben. Speelt wat meer naar de bal toe. Ja, en dat maakt het wat makkelijker om vooruit te spelen. Ja. Nog een minuut of tien. Daarin moet Nederland uh, die gelijkmaker te zien, zien af te dwingen. Jeroen en Arno. Ja, wie weet hoe een uh, koe en aas vangt, maar dan in het Engels. Ik weet niet hoe die Engelsen dat zeggen. Het, het kan allemaal natuurlijk, zoals die Engelsen best wel een beetje gelukkig aan die goal kwamen. Natuurlijk, het schot van Lingard was uh, prima. Zit dat er van Nederland misschien ook nog wel in op het einde van deze uh, wedstrijd. Maar het regent geen kansen, dus als je er een keer één krijgt, dan zal je er zuinig mee moeten zijn. Jeroen zei het al, Engelsen, je kan veel van ze zeggen, maar verdedigen kunnen ze... Het is zeker geen uh, briljant team. Ook hier is nog wel iets uh, te wensen, denk ik, in het Engels elftal. Maar ze leiden wel. En uh, dat is belangrijk voor een elftal. Dat uh, ook in de kwalificatie. Juist dit soort wedstrijden zeg maar, van dit niveau regelmatig met 1-0 won. Als je op die verdediging kan leunen, dan is er weinig aan de hand. Ook Nederland kan best op een aardige verdediging leunen. Die drie verdedigers erachterin die is, is niet veel aan te rekenen. Nu de bal richting Babel. Nou, niet slecht. paas op Babel. Daar vandaan zou je dan moeten gaan voetballen. Babel kan terug naar Memphis. Had eerder gekund. Nu kiest hij voor de voorzet. Althans, daar dat dreigt hij mee. Dan gaat hij alsnog naar Memphis. Memphis en Babel samen tegen drie Engelsen. Dan verder staat iedereen toe te kijken. Zoals Hatenboer die nu notabene in de 16 meter staat. Komt er een slim balletje naar Strootman. En toch heb je niet het idee dat er nu iets heel gevaarlijks gaat gebeuren. Strootman dan weer terug naar de licht. En dan hebben de Engels eigenlijk precies hun zin. Dan wel Memphis die zoekt een 1-2. Babel wordt over de bal heen geduwd. Nou, dat is prettig. Zo'n vrije trap niet al te ver van de goal. Wel buiten de 16 meter. Maar wie weet, ik denk dat Memphis hem opeist... En dat hij die uh, vrije trap uh, gaat nemen. En dat Nederland misschien uh, uit een stilstaande situatie iets kan doen. Ronald Koeman overlegt met Dwight Lodewegers. Dwight, heb jij nog een truc? We hebben nog een wissel die alles op zijn kop kan zetten. Hij kijkt op zijn blaadje over zijn bril. En zegt denk ik van, nou weet je wat, doe maar niet. Ik hoop dat uh, Koeman een paar keer tijdens de trainingen afgelopen week heeft voorgedaan hoe hij dat deed als uh, voetballer. Want uh, de bal ligt ideaal voor Ronald Koeman toen hij nog speelde. Nu uh, gaat er uh, worden getrapt door Memphis Depay of door Patrick van Aanholt. Want die staat er ook bij. Maar ik denk dat uh, Depay degene is die dit klusje naar zich toe trekt. Er wordt een enorme muur neergezet door de Engelsen. Daar nog wat spelers van Nederland tussen. De Spaanse scheidsrechter fluit uh, nu en uh, dan kan hij vrijheid tap genomen worden. Depay met de aanloop en... Recht op de doelman af. Pickford kan het zich nog permitteren om de bal even te laten vallen en hem vervolgens op te rapen. Eh, vrij zwakke uitvoering uiteindelijk van Depay bij deze toch buitenkans. Want dat was het. Zoveel kans heeft Nederland nog niet gehad om in alle vrijheid het doel van Pickford onder vuur te nemen. En zodoende blijft het nog altijd 0-1. De Engelsen dus op voorsprong door die treffer van Lingard in de 59 e minuut. Nu een lange bal daar van achteruit van Walker. En het een beetje mazzel mag Engeland verder. Deli Alley wint van Strootman. Deli Alley. En de bal met de tweede paal. En dan wordt hij goed verdedigd. Ik dacht even dat kan wel heel gevaarlijk worden. Maar Van Dijk staat er nog bij. Dan komt er nog een schot in de tweede lijn van Trippier. Goed gestopt door Jeroen Soet met de vuisten. Want die bal was echt hard. Dus weg is weg. En dan komt er weer een cross richting die Trippier van Arnold. Die bukt. Dat lijkt me niet handig. Die moet proberen die bal te veroveren. Waardoor Trippier die bal terug kan leggen en Engeland. Kijk naar een volgende variatie in deze aanval. Nederland staat wat stil. De Engelsen spelen de bal rond. Nederland komt daar niet aan. Kijkt toe wat Engeland bedenkt. Nu met Welbeck. Welbeck wil voor de 1-2. Gaat misschien voor de 1-2. Oh, wat een prachtige aanval met een hakje van Dallielly. Maar het mislukt wel. Nederland weg. Ja, en nu is er de ruimte om aan te vallen met Depay. Het doet eigenlijk wat langs. Strootman met de paas. Die paas is goed. Want de bal komt terecht bij Hatenboer. Er is het Babel die aansluit. Maar Hatenboer slaagt er niet in om Jong naar te omzeilen. Maakt hij het doelman Pickford nog wel heel erg lastig. Maar met Verenigde krachten komt Engeland eruit. Heeft Henderson alle tijd nu op het middenveld. Want daar is geen speler van Nederland te bekennen momenteel. De bal komt nu terecht bij Oxlade-Chamberlain. loopt de middenlijn over. Laat het even over aan John Stones. En Stones op het gemakje naar Walker. De bal bevindt zich dus aan de rechterkant. Walker combineert met Trippier. En dan kiest iedereen weer zijn eigen positie. Nog een minuut of zes en wat extra speeltijd... Het is wachten op een slottoffensief van Oranje... om een nederlaag bij het debuut van Ronald Koeman als coach te voorkomen. Ja, dat vindt hij echt niet leuk. Hij heeft een bloedhekel aan uh, verliezen. Dus uh, dan staat het gezicht op onweer. De Engels hebben Eric Dyer klaarstaan. Die volgens de speaker Eric Dier heet. Maar een dier is weer een deer in Engels. Dus in ieder geval was het niet goed. Maar Dyer gaat er zo nog bij komen. En Wout Weghorst uh, maakt aanstalten. Nee, sterker nog. Weghorst uh, gaat straks bij het Nels Elftal in het Elftal komen. Gewoon nog even voor de laatste paar minuten... Uh, ja, desnoods kan je een bal hoog geven. 1,96 meter 96. En loopt hij er misschien tegenaan. Hoewel hij niet een geweldige kopper is. Maar wel iemand die doelpunten maakt. Nou, Memphis dan. Memphis met een goede pas naar Hatenboer. En kan hij schieten. Nee, die bal die gaat al niet zo hard. En wordt ook nog getoucheerd Dus dan is die snelheid er helemaal uit. Maar goed gespeeld door Memphis Depay. Hatenboer die al vaker in de 16 meter komt van de Engelsen. Is daarbij betrokken. Alleen kan niet hard afronden. Dus is het de doelman die de bal pakt. Inderdaad, de laatste aanwijzingen zijn voor Weghorst. En ook Donny van der Beek gaat bij het Nels Elftal in het elftal komen. De haarsjes komen eraan. Want u weet het, als je in Nels Elftal debuteert... dan ben je niet de haas, maar je krijgt een haas. Ja, wel mooi hoor. Van Wout Weghorst. Die een lange weg heeft afgelegd. 25 jaar nu bij AZ. Een succesvol. Maar uh, uh, daarvoor bij Heracles en Emmen. Dat is een jongen die uh, ervan heeft gedroomd... om ooit het Nels Elftal te te gaan bereiken en dat gaat hij zo dadelijk doen krijgt nog wat laatste aanwijzingen ook van de beek dus er zo dadelijk bij terwijl Engeland aan de bal is um, rond speelt achterin en Nederland de druk probeert op te voeren van Arnold gaat naar Trippier toe Trippier dan weer terug op Walker en Walker terug op de doelman die met de bal aan de voet zo onzeker is maar nu kan hij met alle rust aan Stones geven omdat Stones ook niemand bij zich heeft Stones gebaard wat speelt de bal dan naar Delhi Alley. dus een soort van magneet vrijwel elke bal komt bij hem terecht dat zegt natuurlijk ook alles over zijn kwaliteiten. Want Ellie is een speler die je onmiddellijk zoekt als het je ploeggenoot is. Via Oxlade-Chamberlain komt de bal bij Trappier. Dan wordt er een driehoekje gevormd met Henderson erbij. Via Oxlade-Chamberlain de bal dan toch weer helemaal naar de linkerkant. Naar Maguire en Maguire geeft hem aan Ashley Young. Het is voetbal vanuit stilstand bij de Engelsen maar Nederland krijgt geen voet tussen. En zodoende tikt de tijd weg. Staat Nederland nog altijd op achterstand. En heeft Engeland het op deze manier prima naar zijn zin. Ja, de wissel uh, komt Weghorst en Van der Beek kunnen niet wachten. Vooral uh, Weghorst natuurlijk niet. Zijn grote droom komt uit in het Nederlands elftal spelen. Trouwens grappig, hè? Dorst en Weghorst. Allebei bij Emmen gespeeld. Allebei bij Heracles gespeeld. Dat is dus de basis van de spitsen van het Nederlandse voetbal. Ook dat is wel heel grappig en uh, opmerkelijk. Weghorst goed voor 12 goals dit seizoen bij AZ. Vier assists. En scoorde altijd wel zijn doelpunten bij Heracles, Emme, AZ. En misschien, wie weet, bij het NL's alftal. Laten we hopen. Wijnaldum, die een bal ontvusselt van uh, Daly Alley. Dat kan ook. En uh, ook goed afschermt. Dan moet hij die bal uh, geven. Doet hij aan Hatenboer. Laterboer weer naar Wijnaldum. Wijnaldum terug naar Prupper. Ook een speler trouwens waar de bal altijd aan de voeten kleeft. Zo lijkt het Strootman dan. Strootman gaat helemaal breed naar Van Aanholt. Babel staat daar klaar. Die loert op een hoge voorzet. Kan ook heel aardig koppen natuurlijk. Wijnaldum dreigt hem even te verspelen. Maar redt het dan wel. Moet dan terug naar Van Dijk. Van Dijk schrijft dan uh, zelf in. Die Nederlandse verdedigers die uh, proberen het wel. Nu die bal ietsje achter de vrij. Aanval duurt eigenlijk uh, wat lang. Waardoor die wisselspelers uh, ook maar staan te dribbelen. En er niet in komen. Ja, uh, Weghorst die kijkt naar het scorebord. Die denkt, jongen jongen we gaan nu al richting de 88ste minuut. Nee, de 89 e minuut zelfs. We zitten in de 88ste minuut. En die aanval van Nederland loopt nog steeds door. Met Depay aan de linkerkant. We probeert de combinatie op te zetten met Van Arnold. Van Arnold dan met een schot. Maar dat is een heel hulpeloos schot. Want het uh, gaat met het rechterbeen. En dan gaat die bal zelfs over de zijlijn. Maar dat geeft Nederland wel de gelegenheid om nu te gaan wisselen. Daar gaat Donnie van der Beek erin komen. En gaat dus ook Wout Weghorst erin komen. Maar wie gaat eruit? Dat weten we niet. Ja, nu met nummer 12. Oh, eerst de Engelsen gaan wisselen. Het is uh, volkomen onduidelijk wat hier nu de bedoeling van is. De official is de controle over het bord ook totaal kwijt. Nu is het duidelijk, met uh, nummer 15 is het uh, die invaller, McGuire die naar de kant gaat. Die voelde wat aan het dijbeen, waarschijnlijk een spierblessure. Hij staat zijn plaats af aan uh, Eric Dyer. Uh, bij Nederland is inmiddels uh, Stefan de Vrij op weg naar de kant om zijn plaats af te staan aan Wout Weghorst. En voor wie komt Van der beker dan in? Voor Kevin Strootman. Die helemaal aan de andere kant van het veld staat. Nou, dat schiet dan ook weer niet op. Zo zijn we bijna anderhalve minuut bezig met deze drie wisselingen. Maar weten we wel dat er iemand dol en dol blij is. En dat is Wout Weghorst. Want hij mag zich nu international noemen van Nederland. Ja, en dan mag je je hele leven ook bij de ex-Internationals uh, spelen. Jan Smit... Er zit uh, op de tribune de voorzitter van de Raad van commissarissen van de KNVB. En zal toch uh, trots zijn dat zijn speler van Heracles hier in het veld staat. Voor Weghorst is het uh, prachtig. Het is natuurlijk jammer dat het uh, zo kort is. Uh, maar het is niet anders. De klok uh, tikt maar door. En hij mag blij zijn als hij een balcontactje heeft. Van der Beek heeft hem binnen. Die heeft de bal uh, nu. Probeert hem mee te geven. Dallie raakt hem even aan. Dan uh, is het Babel die hem heeft. Krijgt een schop van Dallie die toch heel graag met Engeland wil winnen. In Amsterdam winst is winst en dan moet er een vrije trap komen. Loopt iedereen van Nederland weg, maar iemand zal hem moeten nemen. Dat lijkt me handig. Prupper bedenkt dat ook en gaat die bal nu pakken. Gaat die vrije trap ook nemen. Memphis Depay meldt zich daar in de breedte. Kan beter in de buurt van ja, 10 meter verder gaan staan. Dan heb je er wat aan. En komt die vrije trap, die gaat helemaal naar de overkant. Naar Van der Beek, wat ingewikkeld. Nu dan naar Memphis. Memphis, die gaat naar zijn rechterbeen, kan terug naar Prupper, uh, maakt een schijnbeweging, komt dan met een harde bal. Nou, die is goed, maar die is buitenspel. De licht. Ja, vlag is omhoog, gaat niet door feestje gaat door nog vier minuten extra tijd. Ja, lag ook nog niet in het netje. Hè? Dus uh, voor zover er sprake was van een feestje, was het misschien een aanstaand feestje. Maar uh, zelfs daar is geen sprake van goed gezien door die grensrechter. De licht staat inderdaad achter de laatste verdediger van Engeland. Engeland dat geen enkele haast maakt met het nemen van de vrije trap. We zitten inmiddels in de extra tijd en die extra tijd bedraagt vier minuten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de vele wisselingen die we hebben gezien. En Gaat het dan genoeg zijn om toch nog een goed resultaat aan dit duel over te houden? Ik vrees van niet, want Nederland heeft het wel geprobeerd... maar heel weinig afgedwongen, ook in de tweede helft. Er is dus wel met meer enthousiasme en meer passie gevoetbald. Het leek allemaal iets minder onwennig dan in de eerste helft. Maar ja, dan zul je net zien dat als er een paar spelers uit hun positie lopen... Engeland een keer oversteekt en dan ook raak schiet via Lingard... dan sta je achter en dan probeer je het wel, maar... Is Nederland nog heel weinig opgeschoten. Nu een uh, lange bal. Op weg, Horst die ook weet te verlengen. Babel krijgt de bal, zet hem vervolgens voor. En daar heeft Pickford de bal te pakken. Komt uh, goed van zijn lijn, strekt zich en uh, heeft die bal in de handschoenen. En krijgt de complimenten van zijn verdedigers. Want dat was geen eenvoudige redding van die doelman. Goed op de bal gekiept. Plukt de bal weg voor het hoofd van Wout Weghorst. Die nu wel ziet hoe Pickford de bal neerlegt en er meteen naartoe sprint. Maar op tijd schiet Pickford de bal weg. Wel is hij terug bij het Nederlands elftal. Ja, de Weghorst fanclub veerde even op natuurlijk. Want er was hij wel dicht bij de goal. Maar die keeper die liet hem niet los. Van de Beek nu. Van de Beek, het kan allemaal nog naar Memphis. Memphis wordt meteen gedekt daar. Maar kan wel een mannetje uitspelen. Kiest er uh, niet voor. Geeft hem nu mee. Doet hij ook goed aan Van Aanold. Van Aanold, één goede voorzet. Nou, daar komt die bal. Weghorst, Weghorst wordt weggeduwd. En krijgt een duwtje in de rug. Te weinig voor een penalty. Maar hij kreeg wel een uh, duwtje. Claimt hem natuurlijk wel. Ja, dat uh, probeert hij. Roept even tegen de scheidsrechter. Ze liepen in mijn rug. Maar die Engelse verdedigers zijn groot en uh, sterk. En die weten wel hoe om te gaan met een uh, verdediger als Weghorst. Hij gaat als het ware in de sandwich uh, daarachterin Met de uh, Stones... En met uh, Daier. Ja, dat zijn mannen die weten echt wel van. Wanten en Weghorst kwam er niet tussen. Uh, maar wie weet, het uh, is nog niet voorbij. We hebben nog een uh, minuutje, twee minuutjes. Je hebt de stoppers ingedrukt, Jeroen. Twee minuten nog. Inderdaad. En de bal is neergelegd door Peckfort, En die gaat hem naar voren schieten. Ja, twee minuten. Maar uh, op deze manier uh, gaan twee minuten natuurlijk ook heel snel voorbij. De bal nu uh, richting de helft van Nederland. Waar het wel wordt gewonnen door Matthijs de Licht. Dan gaat Van de Beek naar de bal toe. Maar Ellie weet hem te koppen. Die komt hem in de voeten van Van Aanholt. Van Aanholt naar Prupper. Prupper naar de rechterkant. Op Haterboer. Haterboer. Wil eerst eh, Babel aanspelen. Doet dat alsnog. Babel op Wijnaldum. Nu veel mensen van Nederland richting de helft van Engeland. Maar dan moet de bal ook nog een keer arriveren. Van Dijk is het tussenstation. Nu aan de linkerkant van Arnold met een paas. Bestemd voor Weghorst. Weghorst moet het eh, gevecht aan met Stones. Wordt in de rug geduwd. Ja, zo gaat het op dit niveau, Wout. Het is wat anders dan eh, voetballen tegen Excelsior. Dan wordt de bal Ho -ho. weggeschopt. Ja, nou ja, inderdaad. Ho -ho. Is het de, als voetballer <laughs> tegen FC Twente, zullen we dan maar zeggen. De hekkensluiter in de Eredivisie. Maar daar gaan we ons binnenkort de druk om maken. Eerst nog een keer Zoet, die de bal naar voren schiet. Weghorst, komt terug buiten spelpositie en dan komt er een vrije trap voor Engeland. Tikt de tijd weg en zal scheidsrechter uh, Gersus Giel Manzano zo dadelijk uh, deze wedstrijd gaan beëindigen bij een uh, stand van 0-1. Dat kan niet anders, want Engeland treuzelt en treuzelt. Het gaat niet meer goed komen voor Oranje vanavond. Nou ja, Berghorst heeft nog wel een paar duels kunnen uitvechten. Hij heeft gezien hoe fysiek ze achterin zijn met Diane, net die nog even een tikje uitdeelde. ook. En uh, hij kan in ieder geval zeggen dat hij de bal ook minimaal drie keer geraakt heeft. Uh, Pickford mag een uh, vrije trap nemen en jent hem dan over de zijlijn. Dat is ook niet heel handig. Maakt inderdaad geen sterke indruk. Uh, misschien dat David Siemen teruggehaald moet worden bij Engeland of zo. <laughs> dat ze een creatieve oplossing bedenken, want het is uh, niet geweldig achterin. Het is afgelopen. Eerste Interland onder Ronald Koeman. Die eerste Interland in de herstart van Oranje wordt verloren met uh, 1-0. Niets aan te doen. Jesse Lingard was de doelpuntenmaker. Eerste helft was uh, heel matig. Tweede helft was absoluut van betere kwaliteit. Maar er zit nog groei in. Zie het maar als een kwartet van wedstrijden die Nederland gaat oefenen. Tegen Portugal komt er nog een, Tegen Slowakije en tegen Italië. En dan moet Nederland zeker een grote stap verder zijn. Verliezen is nooit leuk. Nederland overkomt het. Ronald Koeman ook vandaag. 0-1 in Amsterdam. Arno van Meulen en Jeroen Groeter deden verslag vanuit de Amsterdam Arena. Nederland zelf te verliezen. André Jonker, Is het een verdiende nederlaag? Over 90 minuten op bezien. Nee, ik denk dat het een spel de verhouding was. Ik heb ja. een, een matig Engeland gezien. En in de eerste helft hebben we een heel matig Nederland gezien. Want heel stroef opereerde. Gelukkige goal, gelukkige overwinning. Zometeen meer van jou na het uitgestelde journaal van 10 uur. Komt eraan. NPO Radio 1. Kwesties. Kwesties. Kwesties. In Rotterdam-Zuid is er een diepe kloof tussen hoog en laag opgeleiden. De kinderen van de hoogopgeleide gaan elke dag over de brug naar school in Noord. En de rest blijft in Zuid, op scholen die minder goed zijn. Hoe doorbreek je die scheiding, zodat de twee groepen met elkaar in aanraking komen? Kwesties. Live vanuit Rotterdam-Zuid. Met ouders, leraren, bestuurders en leerlingen die op de fiets heen en weer gaan. Zondagavond om 8 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu in de theaters Salam van het Noord-Nederlands toneel... Club Guy Roni en Asko Schoenberg. Een verhaal over liefde, jaloezie en spijt. Ik ben Jack Woutersen en ik speel de rol van Abraham. Koop nu uw kaarten op nnt.nl. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op... Vliegwinkel.nl De Renault Talisman.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 Gelukkig getrouwd. Ik ook. Www.secondlove.nl. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternates.nl. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen?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 De tweejaarlijkse Dutch Jazz Competition presenteert voor de twaalfde keer... een staalkaart van aanstormend toptalent. De halve finales vinden plaats op zaterdagavond 24 maart in Theater Het Hof in Arnhem... en op zondagmiddag 25 maart in Paradox Tilburg. Voor meer informatie en nieuws, ga naar dutchjazzcompetition.nl Het nieuws aan nu. Jan van de Put is klaar. In Amsterdam is vanavond een buitenlandse touringcar beschoten. Niemand van de tientallen passagiers raakte gewond. En ook de chauffeur bleef ongedeerd. Er is wel een ruit vernield. De schutter is onbekend. En het is ook onduidelijk waarom die bus in Amsterdam werd beschoten. Mogelijk had de buschauffeur vlak daarvoor een verkeersruzie met de dader. De Britse privacywaakhond heeft een inval gedaan bij Cambridge Analytica. Het databedrijf dat via Facebook de gegevens van 50 miljoen Amerikanen... zou hebben misbruikt voor de verkiezingscampagne van president Trump. Er zijn vanavond 20 medewerkers van de privacywaakhond... het hoofdkantoor in Londen binnengegaan. Vijf leiders van partijen die streven naar onafhankelijkheid van Catalonië zijn opnieuw opgepakt. Ze werden al vervolgd voor betrokkenheid bij het illegale onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar. Maar ze mochten hun zaak tot nu toe buiten de cel afwachten. Het Spaanse Hof in Madrid heeft ze nu laten oppakken omdat de partijleiders anders mogelijk vluchten of doorgaan met de onafhankelijkheidsstrijd. Burgemeester Krikke van Den Haag is beroofd in haar eigen stad. Dat gebeurde begin deze maand in de Schilderswijk, waar ze s'avonds op de tram stond te wachten. Een man trok razendsnel de tas van haar schouder en ging er vandoor. Krikke heeft geen idee wie de dader is en ze heeft aangifte gedaan bij de politie. De burgemeester wilde de diefstal eerst uit de publiciteit houden, maar heeft na een bericht van RTL Nieuws toch openheid van zaken gegeven. En dat het weer nog, bewolkt. In het noorden af en toe wat lichte regen. De temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 4 graden. Morgen is het dan bewolkt. Smiddags is er een kleine kans op zon... en op de meeste plaatsen blijft het morgen droog. Het wordt 9 tot 13 graden. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Beethoven 7e door de energieke dirigent Theodor Curentsis... en Musica Eterna op 10 april... Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. tandzorg.nl. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Bimont en Van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in IJmuiden. Dankzij KPN hebben ze hun kantoor overal bij zich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 NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Herman Wechter. We zijn er nog heel even met langs de lijn en omstreken. <tied> en ja, nog maar een paar minuten... waarin we terugkijken op het oefendweel van Oranje met Engeland. Verlies voor Oranje met 1-0. Onze analist is voetbaltrainer Andy Zonker. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Nu hoor het dus al, hele Elftal heeft de eerste wedstrijd... onder leiding van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman verloren. Engeland was met 1-0 te sterk. Jesse Lingard maakte het enige doelpunt. Nicky Terpstra heeft de wielenkoers E3 Haarelbeker gewonnen. De renner maakte het, uh, maakte het ploegwerk van zijn team Quickstep af... met een lange solo. Na afloop kwam Terpstra met een zelfbedachte songtekst. Ik heb mijn stoute schoenen aan. <lacht> zie me hakken, zie me ik zie me gaan. Ik lust geen appel, ik wil gaan met die... Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die benaar. Juist. Nog meer Nederlands succes. Bouke Mollema heeft de tweede etappe gewonnen... in de wielerweek Koppie en Bartali. Koen Bouwman kwam in de slotfase ten val. Hij brak daarbij zijn voortanden. In de ronde van Catalonië won de Colombiaan Pantano de etappe. Valverde blijft leider in het klassement. Rob verschijning op het trainingsveld... van Borussia Dortmund in Duitsland. Usain Bolt trainde een dag mee bij de club. En de Jamaikaan heeft serieuze ambities. No, for me uh uh I I want I don't I I wouldn't want to play uh you know and you know. uh in de La league, ik wil alleen in de top league. This is why I'm here. You know what I mean? So I would like to work with the team more. As I said, hopefully I can get to play them a lot more, train and and improve my skills and get better. And then I can see if I can really make in the big league. Ja, Bolt wil dus niet uitkomen in de lage competitie. Hij wil alleen spelen in de top. Dat geldt ongetwijfeld ook voor Henk Vreese. Maar of dat ook gaat gebeuren is maar de vraag. De trainer gaat volgend seizoen namelijk aan de slag bij Sparta. Die ploeg strijdt nu nog tegen degradatie. Vreese is dit seizoen coach bij Vitesse. Maar maakte eerder al bekend dat hij daar gaat vertrekken. Zlatan Ibrahimovic vervolgt zijn loopbaan in Amerika. Hij gaat uitkomen voor LA Galaxy. Zlatan stond onder contract bij Manchester United... maar dat contract werd deze week ontbonden. Vijf van de Gouden Olympiërs hebben vandaag in Den Haag een lintje gekregen. Dat gebeurde bij de huldiging van de Olympische en de Paralympische ploeg. Ook Kjeld Nuis was een van de gelukkigen en hij genoot zichtbaar. Heel leuk, heel leuk. En het uh, is een supermooie dag om dit met z'n allen zo, uh, zo te doen... En, uh, en om een mooie Olympische Spelen af te ronden, ja. Niet voor alle winnaars was er een lintje. Vier van hen, onder wie Sven Kramer en Irene Wüst... werden namelijk al eerder gered. Het ja, Formule 1 seizoen is officieel begonnen. Dat gebeurde in Melbourne. Bij de eerste twee vrije trainingen zette Max Verstappen goede tijden neer. Hij eindigt als tweede en derde. Lewis Hamilton domineerde de vrije trainingen. En morgenochtend, om 7 uur Nederlandse tijd... staat er kwalificaties op het programma. Ja, Andries Jonker, onze analist vanavond. Uh, het debuut van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Uh, wat, is, uh, wat is je oordeel? Ja, dat het, dat het loopt zoals je eigenlijk hoopt dat het niet loopt. Hè. Dus, dus ja, als bondscoach wil je winnen. Dat is één. En je hoopt dat je elftal snel op gang komt. En dat uh, in de eerste helft kwam niks op gang... In de tweede helft wel, dat is het positieve van vanavond. Maar eigenlijk een heel matig Engeland. Zeker niet in, in, in de beste bezetting. En je verliest, en dat is uiteindelijk toch teleurstellend voor elke coach. Wat mist Oranje uh, in deze wedstrijd? Ik denk als je uiteindelijk uh, je kunt herinneren hoeveel keer je het doel hebt geschoten en ik denk dat dat drie keer was... Mm -hmm. ja, dan, dan zegt dat eigenlijk alles. We, we komen niet tot het creëren van kansen. Creativiteit missen we dus? Nee, nee ik denk dat de hele idee bij balbezit uh, niet goed is. Uh, eerste helft hebben we geen oplossing... met de ruimte achter de Engelse verdediging. De tweede helft ziet dat het een stuk beter uit... Veel meer diepte in het spel. Dan kun je aansluiten. Dan kun je energie in het spel stoppen. Maar dan gaat het om kwaliteit. En dan zijn we nog steeds erg, uh, erg slordig. Ja, wat zou dan een volgende stap zijn. op weg naar de volgende wedstrijd, maandag? Portus. Ja, vooral rust. Ik denk dat hij, dat hij nu een idee heeft neergelegd. Uh, hij moet dat heel goed evalueren, vasthouden aan het fundament... wat hij wil leggen voor zijn team. En die jongens waar hij over twijfelt, andere mensen de kans geven. Maar vooral in alle rust gaan bouwen aan betere tijden. Het is zoals het is. Ja, dat... En Als het gaat over jongens waar hij over twijfelt, over wie heb je het dan? Ja, ik denk dat je, als je twee, drie keer op doel schiet... dan zit met name in het offensieve gedeelte van je team... dan heb je heel veel wensen. Je wil spelers hebben die een stempel drukken, die zich laten zien. Die de bal houden voorin, die kansen creëren, die tot afronden komen. Nou, Dat hebben we niet gezien. Dus in dat deel van het elftal uh, zeker wensen. Ja, noem eens iemand. Ja, ik denk dat uh, jongens als Prommes en Depay en Dost... Uh, weinig, weinig bijdrage hebben geleverd. Depay uh, was wel actief, toch? Ja, Vlh's? maar uh, actief zijn en rendement hebben, daar zit nog wel wat tussen natuurlijk. Ja. En uh, ja, je hebt toch spelers nodig. We hebben ze gehad natuurlijk met Robben, uh, bijvoorbeeld. Maar die hebben we niet, hè? Meer. Ja, ja, maar dan verwacht je toch van die jongens... die in die voetsporen moeten gaan treden, dat ze die kant op gaan. Nou, ja, dan heb je over die drie spelers wel en als er andere kandidaten zijn, dan verdienen die wellicht een ja. kans. Um, Nieuwelingen, ik, ik, ik pik er even eentje uit: Hans Hatenboer? Ja, uh, een jongen die met zijn hart speelt en dat spel spreekt altijd iedereen aan. Uh, zou een grote bijdrage moeten leveren, offensief. Nou, dat kwam er niet uit. Maar defensief betrouwbaar, en ik denk dat hij terug kan ja. kijken op een heel behoorlijk dubbet. Überhaupt, hè? de defensie stond wel. Ja, van Arnold overtuigde ook niet altijd in het positiespel veel keuzes waarvan je denkt: van ja, je brengt een ander in het probleem en je zit geen oplossing in. Een stapje verder denken. Ja. Andries Jonker, bedankt dat je hier was vanavond. Kijk, kijken wij nog even naar de Jupiler League. Ja, de Gelderse derby NEC De Graafschap eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. In de derde minuut kwam NEC voorsprong... maar in de vierde minuut was het alweer gelijk. Ja, en dan achtervolger uh, Fortuna Sittard won in eigen huis van uh, Cambuur Leeuwarden. Het werd 3-2. Semedo was de grote man, hij maakte een hat-trick. Jong Ajax blijft koploper, de ploeg komt zondag in actie... Thuis tegen jong AZ. Is dat trouwens gek, Andries, dat er wordt gespeeld in de League terwijl er in het land voetbal is? Ja, ik vind het heel erg uh, vreemd. Want ja. uh, dat was vroeger nooit. Nee, maar het Nederlands helft al speelt. En uh, ik vind uh, nog steeds dat uh, dat het uithangbord is van het Nederlandse ja. voetbal. Iedereen vrij. Iedereen kijken. Nou, zo is het dus niet gegaan. <laughs> er zijn er nog uh, wat oefeningen in het land gespeeld. Ja, Marokko speelde tegen Servië in Italië. En het was uh, 2-1 met uh, onder andere een doelpunt van Siag. En ook nog een prachtige assist kan ik melden. Duitsland, Spanje in een leuke wedstrijd 1-1. Uh, en dan Argentinië tegen Italië. Gespeeld in Engeland. 2-0. En Frankrijk tegen Colombia is bijna afgelopen. staat daar 2-3. De Fransen kwamen op een 2-0 voorsprong. En uiteindelijk staat het dus nu nog 3-2 voor de Colombianen. En het is inmiddels afgelopen. Dus dat is een nederlaag voor Frankrijk en eigen huis, Dat gebeurt niet vaak. Nou, kan er toch nog een heel verrassend week aan gaan worden. Ook al is Nederland niet daarbij aanwezig. Ja, zo is het. Einde uh, van uh, langs de Lijn vandaag. Met, uh, en omsteken natuurlijk moet ik zeggen. Met ja. het in het land van Henk uh, Herman. Dankjewel. We gaan nog naar iemand toe. Naar Diederik. Ja, Het Nederlands Elftal speelde vanavond dus in de Amsterdam Arena, want zo heet het stadion nog altijd. En morgen, 24 maart, dan is het exact twee jaar geleden dat Johan Cruijff overleed. En vanavond is dan eindelijk duidelijk geworden dat de gemeente Amsterdam, de directie van Ajax en van de Amsterdam Arena... na maandenlange onderhandelingen over de precieze verdeling van de aandelen... En uh, na allemaal juridisch gesteggel over compensatie van misgelopen sponsorgelden... en uh, nadat het hele land er al jarenlang om vroeg... dat de gemeente, de Ajax-directie en het bestuur van de Arena... precies twee jaar na de dood van de grootste Nederlandse voetballer aller tijden... Uh, toch nog wat extra tijd nodig hebben om eruit te komen. Dus ja, uh, nog even geduld, het is een schande, we wachten het af. We wachten het af. Straks met het oog op morgen met Simone Wijmans. Bedankt voor het luisteren. Goedenavond en een fijne weekend. NPO Radio 1. Goedemiddag, mevrouw Aye Het is een verhaal over een onmogelijke romance. goedemiddag, meneer Dommeburger. Trouw zijn lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Ja, oh. ja. Ik denk dat ik vanavond twee van die mamazellen neem. Over de liefde van een Hollandse klerk voor een Japanse voetvrouw in het Japan van 1799. Doe iets. Doe iets. Luister zo meteen tussen twaalf en half één naar het hoorspel... Juffrouw Abagawa. De niet-verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Ik moet u vragen mij te vergeven. Ook als podcast te beluisteren. Waarom vergeven? Ik vind u wonderschoon. Op NPO Radio 1...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 Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. Fietsvoordeelshop.nl Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl